De politie zegt dat er niet eerder werd ingegrepen omdat het terrein in Rijswijk lastig bereikbaar en onveilig is. Ook waren agenten op andere plekken nodig. Nog nooit was het zo vroeg in het jaar al meer dan 15 graden. Die waarde werd rond de middag al gemeten in Maastricht. Het oude record stamt van 5 januari 1999, toen werd het 16,4 graden. Eerder vandaag ging het record van 1 januari er ook al aan. En op het KNMI hoofdstation in De Beeld was er een nieuw warmterecord met 13,1 graden. Mogelijk stijgt de temperatuur vandaag nog iets verder. De afgelopen twee dagen zijn er dagelijks datum warmterecords gesneuveld. Temperaturen van 15 graden zijn pas in de tweede helft van april heel normaal. Vanochtend stonden er lange rijen voor de priklocatie op de jaarbeurs in Utrecht. Op sociale media wordt daar veel over geklaagd. De GGD in Utrecht zegt dat er vanochtend opstartproblemen waren, welke precies is niet bekend. Er is meer personeel ingevlogen om de lange rijen weg te werken. De oudejaarsconferens van Peter Pannenkoek heeft bijna 2 miljoen kijkers getrokken. Dat was flink minder dan Joep van het Hek vorig jaar. Toen keken bijna 2,7 miljoen mensen. Pannenkoek deed de oudejaarsconferens voor het eerst.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 win.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 Bye. Uh, draaien we ook uh, hele leuke muziek voor je. En deze kwam ik uh, weer eens uh, tegen. Arrested Development was dat. En Mr. Wendel, jawel. U 2 van Zandvoort op zaterdag Nieuwjaarsdag 1 januari 2022. Iedereen de beste wensen voor het uh, nieuwjaar. En uh, ja, de burgemeester heeft ook een mooie toespraak gehouden. En die gaan we vanavond nog uh, uitzenden om 8 uur op ons uh, tv-kanaal...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 Ja, ik denk het wel. De Piano Man. Maar The die piano. gaan we nou net niet draaien. Maar we, we, we hebben wel een andere gevonden van hem. Okay. Dus Billy Joel komt eraan op de Salfense Radio. Terug naar de jaren tachtig. Toen maakte ze heel veel lekkere muziek. Waaronder deze. Here is your only human. Feeling like a stumbling fool So take it from me and learn off from your accidents Than anything Make mistakes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 Nou ja, vanmorgen hadden we natuurlijk tijdens Goedemorgen Zandvoort... ...hadden we een keurig politiek overzicht van het toch rumoerige jaar... ...wat we achter ons hebben liggen. En uh, daar, daar komen natuurlijk ook een aantal dingen uh, weer naar voren. Maar goed, we gaan die komende drie uur... Uh, nou ja, het zijn twaalf maanden, dus een eenvoudig rekensommetje delen door drie. Dus dan kom je op uh, vier maanden per uur. Uh, daarnaast hebben we een prachtig gedicht wat uh, terugblikt op uh, 2021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 Verder geheim. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga zeker luisteren. Ik ben er trouwens uh, zelf ook bij. Dus dat uh, ja. wordt op zondagmorgen uh, tussen 2 en 5 uh, op de Zalfische radio onder meer uh, te beluisteren via zfm livenl Kan je ook uh, ja. uh, meekijken. Ook vandaag trouwens uh, in, uh, in de studio. En dan zie je die, al die bollen staan. Heb je ze allemaal. Uh, uh, uh, heb je er al eentje gegeten? Ja hoor. Er, er, er is er een, hè?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 Wat je dan zelf doet. Want je moet daar wel moeite voor doen. Uh, dat wordt verzorgd door de Herstelacademie. En uh, dan kun je een mail sturen naar in herstelacademie.org. Of je kunt bellen met het nummer 06 3373 5694. Dat is uh, op maandag 10 januari en het uh, begint dan. En dat zijn dan 12 lessen.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 en zo hadden we toch nog een evenementenagenda van bijna vijf minuten. Dankjewel, Koorn. Sorry ja. dat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 En je ja. hoeft hem uh, niet te halen in Duitsland, want je kan hem ook gewoon uh, hier in Haarlem halen, bijvoorbeeld uh, bij de ijsbaan. Oh, is dat zo? Ja, dat wist ik niet. Ja, trouwens, daar, over, daarom. Over Oostenrijk gesproken, ik, ik mocht de naam niet noemen. <laughs> maar ik ken iemand die is uh, naar Oostenrijk geweest op, uh, op vakantie. Althans, de eerste dag dat, uh, dat ze daar ging skiën. De eerste uur kreeg ze ongeluk en brak ze de been. Nee, ja. dat is uh, Jennifer volgens mij. Ja, nou, je mag de naam nou niet noemen, maar zei ik net, maar goed. Uh, oh, oh, sorry. En die ligt nu in het ziekenhuis. En uh, die heeft dus oud en nieuw helemaal alleen moeten vieren. Want ja, er mocht niemand uh, bijkomen vanwege de corona. Heel veel sterkte. Ja, dat, ik vond het echt heel Dan Ga je op vakantie, leuke vakantie. Ja, is ook zo. Ski-vakantie, een beetje, een beetje drinken. Want je, daar, daar is nog wel uh, wat horeca open.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 I took an arrow to the heart I never kissed a mouth that tastes like yours Strawberries and something more Ooh yeah, I want it all Let the stick on my guitar Fill up the engine, we can drive real far Go dancing underneath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 Stubble on your chin, buried in the rot gut gin. You played and lost, not one You played the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walked too far along.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 En dan staken we de brand erin, jongen. de brand kon er niet bij komen. Want het was namelijk een soort duintje waar je dan overheen moest. Dat, die slang haalde dat niet. Maar dat, dat, dat brandde vanzelf uit. Ik had dat er erg plezier mee gehad. Maar goed. Nou, voor de jongeren die nou luisteren. Doe dit niet na. Wat Cor heeft gedaan.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 door inwoners worden ingeleverd op de volgende locaties. Nou, dat is dan spaarne Zandvoort... op de remise aan de Kamerling-Onderstraat nummer 20... op het Schuitengat achter Dirk van de Broek... en op de Bramelaan ter hoogte van de Bodaan in Bentveld. Komt u met kleine kinderen... begeleidt ze dan zoveel mogelijk met één volwassene. In verband met corona neemt spaarne op deze locaties maatregelen... zodat iedereen zijn boom veilig kan inleveren. Zo zorgen ze op de locaties voor een looproute met éénrichtingsverkeer... Plaatsen ze hekken om voldoende afstand te waarborgen en gebruiken de medewerkers beschermingsmiddelen wanneer nodig. Ja, daar gaan we weer. Het is allemaal buiten. Doe maar goed. Um, kom met de fiets. Hè. Als u dat doet, dan uh, ja, dan uh, u kunt beter komen lopen uh, of met de elektrische fiets dan die kerstboom meeslepen. Inwoners die met een voertuig willen komen, kunnen u dit alleen doen met een personenwagen zonder aanhanger.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 Ja, is dat zo? Ja. Ja, wat kun je nog voor 5 euro kopen? Nou ja, uh, ja bij de VVV. Ja, weet ik ook niet. Ja. En ja... Heb, we hebben misschien, heeft, misschien hebben ze ijsjes of zo. Uh... We, we hebben geen ijsjes. Nee, inderdaad. Die waren er nog over. Nee, die kan je ook ergens anders. Uh... Ja, die waren er nog van... over. Die lachen er weer een de la. Toen, uh... Toen laat de was de deur deed. De gemeente dacht van... Hé, hey, uh, ja. uh, uh, Hilly, heb, uh, heb je nog loten? Nee, even zonder gekheid. De winnaars van de cadeaubonnen... worden op maandag 17 januari 2022... bekendgemaakt op de website van Spanelanden.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 Ga ik gewoon met een aanhanger, met al die kerstbomen, ga ik daar staan. En dan uh, komen de kinderen aan, en die komen dan kerstbomen. Ja, je kunt er bij mij ook eentje. Ja, dan moet je even. Als je er twee bomen inlevert, oké, twee loodjes en eentje voor mij. Weet ja. je wat? Alle informatie en uh, inzamellocaties zijn te vinden via <laughs> www.spaarnalanden.nl/slash kerstbomenactie. Dus uh, nou ja, inleveren kan op 12 januari op drie locaties: Spaarnalanden, Zandvoort, Remise, Onnerstraat... onnenstraat Schuitengat achter Dirk van den Broek of de Bramelaan ten hoogte van de Bodaan in Benveld. En.